9 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse politie gaat ervan uit dat de explosie in Manchester een zelfmoordaanslag was. Het dodental is opgelopen tot 22. Er zijn ook kinderen bij. Er zijn zo'n 60 gewonden. Volgens de politie liet de dader gisteravond een zelfgemaakte bom afgaan aan het slot van een popconcert van zangeres Ariana Grande. De campagne voor de Britse parlementsverkiezingen is stilgelegd. Straks is er een spoedzitting van het Britse kabinet. De minister van binnenlandse Zaken spreekt van een barbaarse aanval. De politie van Manchester zegt dat het nog onduidelijk is of de dader bij een netwerk hoorde of dat hij alleen handelde. Nederlandse consumenten kochten vorig jaar voor ruim een miljard euro bij buitenlandse webwinkels binnen de EU. Dat is een kwart meer dan in 2015, meldt het CBS. Ze deden vooral aankopen bij Duitse bedrijven, maar ook Britse, Italiaanse en Belgische internetwinkels deden het goed. Nederlanders kochten daar vooral kleding en schoenen. De leiders van de ChristenUnie en D66 gaan vandaag met hun fracties overleggen of ze samen in een kabinet willen. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar in bijvoorbeeld de discussie over voltooid leven. D66-leider Pechtold noemde een samenwerking met de ChristenUnie om die reden onwenselijk. Volgens informateur Schippers is een combinatie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog de enige optie voor een meerderheidskabinet. Bijna twee op de drie bedrijven hebben te maken met werknemers die in de schulden zitten, meldt het Nibud. Zo'n werknemer kost de baas 13.000 euro per jaar vanwege stress, ziekteverzuim of administratieve kosten als er beslag wordt gelegd op het loon. Financiële problemen zijn vaak het gevolg van echtscheiding of ziekte van een partner, zegt het Nibud. Het weer nog droog en veel zon. Later land in, maart stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Later vanmiddag koelt het wat af. Morgen en donderdag verandert er weinig. Vanaf vrijdag tropisch warm. Kan dan op sommige plaatsen 30 graden worden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Koffie van de ANWB. De files in de randstad met de meeste vertraging op de A2. Van Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht. 8 kilometer. Kost je bijna 30 minuten extra. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 10 kilometer. Vertraging daar een kwartier. De A 12 Den Haag richting Utrecht bij Woerden 7 kilometer. Kost je ook zo'n 15 minuten. Aan de andere kant op op de A12 richting Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. De A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag, bij knooppunt Prins Klausplein, 8 kilometer. Ook daar zo'n 20 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de vertraging nog wel 30 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En waarom denk je nou dat ik uh, deze voor jou draai dan uh, om Dat wil ik wel eens ja, weten hoor. Weet ik wel. Oké, okay, oké. Okay. De Dirty Old Man, de tomaat van vandaag. Hier hebben we het straks Jo, de, de Tweet Crees en de Dirty Old Man aan het begin van uur 2 van Zandvoort van Zondag. Zandvoort een hele goede middag en geniet van het heerlijke weer wat we vandaag hebben. En natuurlijk alle gezelligheid rondom de familie Driven bij Max Verstappen. Ja, allereerst even een bericht van een speciale verslaggever van ons die uh, zich ophoudt op een, in de van Spijkstraat die gisteren nog niet was afgezet voor verkeer, met alle gevolgen van dien... maar na een telefoontje naar de politie uh, vandaag dus uh, wel uh, is afgesloten... dus alleen voor wandelend publiek, stuk veiliger... Uh, die meldt dat uh, de uittocht inmiddels is begonnen... En wel uh, voornamelijk uh, ouders met kleine kinderen... volledig keurig gehuld in Red Bull, kledij en petjes... en uh, uh, racebanden uh, van de Formule 1. Uiteraard oude. Maar goed, het is een prachtig gezicht in de Van Spijkstraat. Het is dus een geweldig, uh, uh, geweldige opzet. Het is ook familieracedagen. Hè, dus zowel voor, voor ouders, kinderen en voor iedereen wat wils... Maar goed, de kinderen die vanmorgen vroeg al naar richting het circuit zijn, hebben natuurlijk al de nodige uurtjes daar verbracht en de demonstratie van Max Verstappen gezien. Dus de uitdagtocht is zo langzamerhand al een beetje begonnen. Maar wij starten met het tweede uur van Zandvoort op zondag. Met uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Zoals vandaag momenteel aan de gang de Classic Concerts in de kerk zojuist begonnen. En de Zandvoortse rommelmarkt die je nog tot vier uur kunt bezoeken in theater De Krocht. Uh, over een tweetal platen gaan we uiteraard weer schakelen... met het circuitpark Zandvoort. Vandaag is onze verslaggever Willem van Densen aanwezig. En hij gaat ons weer bijpraten... wellicht over de GT en de prototype challenge bij Henkoek. En uh, om half vier staat er natuurlijk weer een demonstratie van Max Verstappen te wachten. Inmiddels zijn vijfde demonstratierit dit weekend. Uh, verder natuurlijk nog wat uh, sportnieuws. De, de Giro d'Italia gaan wij voor u volgen. U hebt er straks nog voor mij goed de goede uitslag van de MotoGP... die vandaag voor reden is op het circuit van Le Mans. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. De ZFM-Sandvoort. Ja. We gaan er weer een gezellig uur van maken op de radio. Nogmaals een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren en blijft dat ook doen. Hè, want er komt nog heel veel mooie muziek aan. You said Daarna zou ik deze single van de meisje net de, de Hard Egg Even CFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Hey, we gaan weer schakelen met het uh, circuit Zandvoort. Want ja, dit weekend uh, is het weer hartstikke druk en gezellig op het uh, circuit Zandvoort. En Willem van deze, die geniet uh, daarmee. Uh, Nogmaals, goedemiddag, uh, Willem. Ja, goeiemiddag. Uh, dat klopt helemaal. Het is uh, genieten. Niet alleen voor mij, maar ik denk voor 99% van de mensen hier aanwezig. Zijkers zou ik maar zeggen, hou je altijd, maar... Ja, ja, zijn die er echt bij nog? Nou ja, als je wel eens uh, op uh, internet gaat, uh, dan zie je toch wel commentaren van mensen. Ik ben er geweest en het loopt zo en druk. Ja. Die denken dat het voor hun alleen is uh, waarschijnlijk, maar ja, zo is het nou helemaal niet. Uh, het is gewoon een uh, leuk en prachtig evenement. Het uh, heel mooi uitzicht uh, op de tijd, uh, waarvan uh, ik en uh, mede SIEF uh, Maurice uh, Mulder ook weten te genieten. Ja, ja, worm, hem, worm. Hem. En uh, ja, af en toe uh, zie ik daar ook wat van, dus uh, daar ben ik wel blij mee. Ja, nou, dat is heel goed, maar... Ja, we hebben de race, we hebben de finish gehad van die uh, prototype's en uh, GT's. Nou, het zag er heel mooi uit voor de equip uh, van onze uh, Zico uh, Grand Prix-specialist uh, Ron Campus met zijn co-AQJ uh, Sander van Es. Met nog zes minuten te gaan, mag hij aan de leiding Campus. Ja, en hij maakte toch wel een beetje een fout, uh, om bocht uit. Uh, een fout, uh, ja, wat misschien wel een beetje een beginnersfout is... Uh, de zo'n even te wijd over en dan steekt de auto over. Uh, dan kun je alleen nog maar meerijden met de auto, dan doe je zelf uh, niet veel meer aan. En hij knalde in de bandenstapels en gooide daarmee een uh, eventuele oh, overwinning weg. Oh, oh, oh. mm -hmm. Ja, dat, dat als resultaat dat we de op deze plaatsgevinden uh, de liché LFP 3 van uh, David Houser. Wat we nu uh, zien is uh, dat de auto van uh, Max Verstappen... die is alweer uh, richting uh, pitbox rijdt. Hij staat normaal uh, bij de trailer in een tent... Uh, maar dan is op het voor zijn demonstratie. Je rijdt weg. En ja, heel veel mensen zien het ook... die denken, nou ja, de auto is er. Dan komt Max uh, zo ook wel uit die tent. Dan grijpt hem dan even in de kladder voor een handtekening of een fotootje. Maar ik durf ze te uh, voorspellen dat ze dat niet gaat lukken. Of... Uh, Max heeft zijn begeleiding, hij heeft weer een mooie escape route bedacht. Of uh, hij wordt onder begeleiding van een aantal uh, ja, toch wel uh, wat stevige kerels, zoals ik, uh, begeleid naar de pitbox En ja, uh, yeah, that's it. Maar ze vangen in ieder geval wel een glimp op dat van Max. Ja, nou rijdt uh, Max verstappen dit uh, weekend op circuitpark Zalvoort in de RB8. De oude auto van uh, Mark Webber, toch? Ja, dat is, dat is uh, de RB8, de RB8, uh, uit uh, 2012. En toen de tijd uh, reden Mark Webber en uh, Sebastian Vettel uh, voor uh, Red Bull. Uh, dus ik weet niet of dit uh, ex-Webber of de ex-Vettel auto is. Max uh, vertelde wel van, uh, ja, er werd hem gevraagd. Uh, al die auto's waar jij succes mee had, wil je die dan hebben? Nou ja, die winnende auto, onder andere, die wil ik wel hebben. Dat gebeurt ook wel, dat wordt vastgelegd. Die van Barcelona, dus ooit komt die wel in zijn bezit. Vettel heeft dat ook. Maar die heeft een Red Bull waar hij titels mee heeft gewonnen en zo. Die, van Red, maar hij zegt, volgens mij heeft hij nog niet gehad. <lacht> ja, ze denken bij Red Bull, oké, okay, als ze die aan je geven... dan gaat hij eerst naar Ferrari en die gaan alles nazoeken aan die auto. Dus dat zal dan eind carrière zijn dat deze auto wat man nu inrijdt. Dan, waarschijnlijk uh, in de privéclub. weet ik die ze past niet aan. Ja, want, uh, wat gebeurt er eigenlijk met uh, de meeste oude Formule 1 auto's? Worden die gewoon uh, verkocht aan de uh, Privé personen, om het zo maar te zeggen. Hey, kijkt even naar het spul, ik zie Max aankomen met zijn beveiliging. Mensen worden uiteindelijk Max van der dood. Ja, nee, die worden verkocht. Ja, er is een tijd geweest ze wel verkocht werden en die zagen we dan terug in de bosseries. Misschien ook met de historische GV-bezamelaars, maar. Tegenwoordig uh, wordt het niet gauw meer uh, verkocht. Hè. Net wat ik zei, over het in de collectie van een coereur. Een succesvolle coereur die een uh, museum of wat gaat beginnen. En er zijn uh, Want ik Kijk daar uh, bijvoorbeeld Frits van Eert. De directeur-eigenaar van het jumbo nou, ...die heeft een parkeergarage vol met uh, formule 1-auto's. Dus er zijn wel mogelijkheden om zo'n uh, formule 1 te kopen... ...maar het is niet zomaar uh, makkelijk. En het team wat het al helemaal niet doet... ...die al helemaal geen uh, auto's uh, formule ...Fombula 1-auto's is uh, Ferrari bijvoorbeeld. Dat blijft gewoon eigendom van Ferrari. En die auto's ja, van Ferrari uh, die staan daar in uh, Maranello... ...in uh, een heel mooi museum... Oké, okay, Willem, dankjewel voor dit moment. Zo dadelijk om half vier de demonstratie van uh, Max Verstappen. En ik wil het geluid eigenlijk wel even horen, uh, albert Dat oh, ga, gaan we regelen. Ik ga zo even met uh, Willem overleggen. Komt dus. Oké, oké. Okay, okay. Schakelen we zo meteen weer naar je terug, uh, Willem. Oké. Okay. Oké, okay, tot zo. Uh, ik ga even luisteren naar de muziek van jullie. Helemaal goed, dankjewel. En tot zo meteen. Willem van deze vanaf het circuit Zandvoort. you in a paper cup There's a battle ahead Many battles are lost But you never see the end of the road While you're traveling with me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 We stappen op het circuit Zandvoort. Dus we gaan snel schakelen. Cfm, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Want die willen we natuurlijk wel even meenemen op de radio, Willem. Ja, dat klopt helemaal. De laatste alweer die, die gaat geven vandaag, uh, Max. Ja. Hij wachtte even af uh, nog, dat de maan vrij is. Hij wacht ook even af dat de muziek afgelopen was bij jullie. Ik dacht dat hij een stukje muziek laat horen zo, uh, voor de luisteraars als hij uh, voorbij me rijdt. Ja, ik, uh, de motor uh, wordt gestart nu en dan uh, gaat Max uh, nog een aantal ronden rijden en als hij zei ongetwijfeld uh, ja, het is toch de laatste, Hij zal nog wat flinke donuts uh, kunnen maken. Hij heeft die jaren vandaag al gedaan, maar ik ga ervan uit dat hij denkt, ja, die banden uh, heb ik toch niet meer nodig hier, nergens meer. Die ga ik nog even opbranden. Rijdt nu de pitbox uit, uh, gooit hem gelijk al dwars uh, in de pit Nou, dat gaat misschien op de baan ook gebeuren, want uh, hiervoor hebben we reeds wat dat er nogal aardig wat uh, gebeurd is. Olie op de baan, koelvloeistof, dus de baan is wel wat uh, nat. Hij komt nu hier uh, langs in de Gerla. We dus gaan richting uh, Heunsrug. En dan richting schijvlak, ik zie het nu omhoog rijden door de witte poeder wat daar gestrooid is, laat er een mooie spray van achter. De poeder is gestrooid op de olie, die hier geval is en hij is nu alweer bij de vrienden van schijvlak. Oké, okay, maar goed, dit is dan zijn laatste demonstratie, maar hij heeft er nogal wat gegeven dit weekend. Ja, uh, hij heeft, uh, als ik het goed uh, heb, hij heeft het zeven uh, keer gedaan. En hij heeft ook uh, wat installation uh, rap labs uh, gereden. Dus ik denk dat hij uh, negen keer met dit uh, mobiel dan uh, de baan opgelezen is. Hij is ook nog met een bus in de rond geweest uh, twee keer. Dus ja, wat dat dan gaat, uh, hij zal blij zijn uh, als de dag erop zit, denk ik. Dit is voor hem het meest uh, relaxe moment. Niemand om hem heen. Hij en zijn auto en niemand die hem lastig valt. Geen Bottas op de baan? Ook dat niet, nee. <lacht> ook dat niet. Wel maar, niet. Een maar goed, uh, ja. Als je races wilt winnen, dan moeten er ook anderen op de baan zijn. Dit is een demonstratie, heeft hij geen last van anderen. En nu op de rechte eind alweer. Komt dan uh, aan het eind, vlak voor het rempunt. Uh, dan zit hij toen al tegen de 300 kilometer aan. En dat is... Uh, Prachtig, natuurlijk. Uh, nou, je hoort hem alweer aankomen. Genieten van het vlak. Ja, en weg is hij. Ja, zo, zo snel gaat dat. Jeetje. Ja. ja, want uh, ja, je zei het al: van, uh, nou, daar heeft hij heeft een uh, heel weekend uh, hier in Zandvoort uh, achter de paraissance gegeven. En dan moet zich voorbereiden voor, voor uh, uh, Monaco, natuurlijk. Ja, nou ja, als Formule 1 coureur, uh, mensen denken, je rijdt één keer in de twee weken, een weekend de rest van die uh, twee weken ben je vrij. Maar als zo'n jongen één keer een vrije dag hebt uh, in de drie, vier weken, dan is dat veel, want uit allerlei... Uh, Listing. Van de week was hij nog in Oostenrijk uh, om een, een reclamefilm uh, te maken voor uh, Red Bull. Ja, uh, hij als Hollander uh, moest hij met een auto met een caravan erachter. Oh, echt waar? Ja, ja. ja je ja. hebt het over uh, reclamefilm. Er was toch ook uh, dit weekend een uh, opname voor een uh, reclamefilm voor uh, Jumbo? Dat klopt. Dat uh, hebben ze vorig jaar ook gedaan. Nou, die film uh, hebben we heel vaak gezien, uh, dat sportje. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het uh, nieuwe sportje eruit gaat zien. Ik heb begrepen gegeven moment dat een van uh, de medewerkers uh, daar ook nog uh, bij actief geweest is. Zo, daar gaat hij weer. Uh, kijk, komt terug. Hij heeft u rechtvaardig. Hij moet hier komen. tas dan in. Ja, dan komt hij weer. En dan, ja. Ja. En, nou, is uh, Ja, nog even terugkomen op die, die opnames voor dat reclamespotje... afgelopen vrijdagmorgen in de Pits. Daar, daar was inderdaad een collega van ons, die was daar, hoe noem je dat... die mensen die dan, die, die dan uh, erbij staan. Uh, speciaal, speciaal. Zelfvulling of uh, ja... Nou ook, maar ik werd weggestuurd. Want ik had een cfm jackie aan, dus ik mocht er niet op. Maar goed, ja. de, die zit eraan te komen, maar dat is, ging niet in één keer. Ik geloof dat het iets zo'n twintig keer uh, dat, uh, dat uh, die opnames hebben overgedaan. Ja, maar ja, goed. Er wordt heel veel tijd uh, voor uitgetrokken of zoiets. Ja, maar dat zijn belangrijke dingen. Maar goed, jij zei het al eerder al... Uh, die Max Verstappen en de, de organisatie... hielden het, het, het, het, het, het tijdschema wel heel strak aan... Dat, dat Max Verstappen inderdaad altijd op de vastgestelde tijd... ook achter de présence gaf op het circuit. Ja, precies. Ja, het is uh, een enkele keer geweest dat hij... Uh, ook maar een uh, half minuut te laat... Uh, het, ja, het is een uh, wijn... en een wijn uh, staat wel een beetje... Uh, uh, Garant voor uh, perfectie en uh, ook wat de tijdschema's aan uh, gaat moet heel gek gaan uh, wil zo'n tijdschema net van de niet voor aangehouden. en maximaal. Uh, ik had het eerder al verteld ik heb geen inzicht in de tijden die die niet draait maar vanmorgen heeft hij wel het uh, paren record uh... hier op circuit uh, voor. Maar een geluidje, hè, Willem? Ja, heerlijk. Ja, geweldig, hè? de huidige Formule 1 niet meer dit geluid maakt. Nee, helaas. Nou, het zou toch wel weer uh, terugkomen. Dat wilden ze toch? Wel de bedoeling, maar die motor zit heel anders in elkaar. En is het eigenlijk meer een gecreëerd uh, geluid. Maar uh, als je het vraagt een jongens mix, als, als Max, ja, hij heeft het liefst, liefst ook weer, uh, deze motor, ook voor het geluid en alles, ja. 9, van de tien mensen die autosport en een warm hart doen ja die zijn toch vooral ook gepakt door geluiden zoals deze auto maakt. We hebben ook een formule, is dat? Nou ja, een dove hoort daar niet minder als wij als we aan de kant van de baan Nee klopt, het is, uh, ja, het, is, uh, het is wel milieuvriendelijk, maar het is geen geluid hè? Nee, het geluid is er niet. Uh, ja, je hoort van piepen, van de banden. Maar ja, dat is uh, jammer. Ik kijk of hij nog een rondje gaat. Hij komt het de rechte eind, toch? Ik hoor hem niet. Ja, hij gaat. Uh, nog. Ja, hij heeft er echt uh, zin in. Nou, als ik zo kijk, gaat hij nu een uh, dodelijk... Uh, nee, hij komt. Ja, hij gaat wel een dodelijk maken. Eind pizza het, uh, gaat hij dat doen. Nou, dat gaat uh, rookwolken uh, vormen en... Heerlijk uh, reuk. Uh, dat heb uh, het uh, verbrande rubber natuurlijk. Nou, ik zou zeggen, geniet er ja. nog even van. Dan komen we komen straks nog even ja, ja, terug. Dan nog een nog één keer langs zie je zo. Dan, oh. dan hoor je hem nog één keer. Uh, of je moet zeggen, nou hoor. Nee, nou, je, je, de, prima. De radio is ja, helemaal okay. voor jou. Wij willen hem horen. Nou, je hoort al een geluid dat hij wat minder snel ging. <laughs> Oké, okay. hé hey Willem, eh, dankjewel hè. Ja, okay. Hoi. Dat was uh, inderdaad het uh, geluid van die Formule 1 auto. Wat een prachtig geluid Hij op het uh, Circuit van Ford. Jawel. Nou, straks zijn we weer terug bij Willem van deze. Maar eerst gaan we weer door vanuit de studio aan de tolweg 10A met Metnuis. Mother West is best. Mother's she rest. The kids are playing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 Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our streets. Our house. In the middle of our streets our house. In the middle of our street. Some tells house, you that you go to me. In the, the middle. middle of our Father gets a place for work. Mother has to earn his shirt, then she sends the kids. With a small kiss, she's the one they're going to miss in a way. Very good times, such a fine time, such a happy time. And I remember how we played. So if we waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired; she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sisters sighing in her sleep. Brother's got a date to keep; he can't hang around. De All are Nothing. Hun uh, laatste uh, verschenen single is dat, jawel. Nou, Albert Jan was even zoek, maar goed, hij is er weer, gelukkig. Dan, <laughs> Dan maar even geklaard voor Albert Jan. Deze single is echt oud, heel oud oh, Lekkere disco-klassieker op de zondagmiddag Bij Cinebeth uh, Zandvoorts Jode T.S.O.P Nou, om half vier hadden we de demonstratie live uh, In de uitzending van uh, Max Verstappen Ik dus juist ook nog het geluid uh, aan de tolweg 10 Daar bereikt het geluid uh, ook nog uh, trouwens Ho Kon je goed horen, binnen, ook binnen, jawel en, uh, Maar vanwege die demonstratie uh, is het even middag en even een kwartiertje verschoven Maar hier is hij dan nou, Zoals gezegd, eerder gezegd in dit programma, toch. u bent nog van harte welkom tot 4 uur... Uh, om getuige te zijn van de Zandvoortse Rommelmarkt. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af in theater De Krocht. Uh, het laatste kwartiertje is ingegaan, een uh, rommelmarkt met diverse curiosa. Goed, het laatste kwartier daarvan is nu ingegaan. Gaan we naar 22 mei en wel om 6 uur. Een uniek evenement namelijk waarbij toprestaurants zich out of the box... bij Ayuma op het zuidstrand van Zandvoort presenteren. Zeven fantastische restaurants zullen tijdens het voorseizoen... een avond komen hosten als gastrestaurant bij Ayuma. Zij verzorgen een amuse die geserveerd zal worden met een glas kava... en een drie- of viergangen-diner. De prijs voor het eten, inclusief kava, is 39,50 euro per persoon. Vorige week hadden we dan Southern Cross... en nu op 22 mei is het tijd voor Tante Koosje. En dat allemaal nog, zoals gezegd, vanaf 6 uur op 22 mei... bij Ayuma op het Zuidstrand van Zandvoort. Gaan we verder naar 24 mei om half 8, dan is het tijd voor een workshop Kunst en Wijn. Creatief bezig zijn tijdens een ontspannend avondje uit. Dat is de opzet van Kunst en Wijn. Lijkt het u samen met uw vriendinnen en vrienden... Een eens te schilderen onder het genot van een goed glas wijn... dan kunt u dus op 24 mei vanaf half 8.. Bent u van harte welkom in het Zandvoorts Museum? De kosten per persoon bedragen 35 euro. En u, u kunt zich opgeven bij uh, het volgende uh, adres: Wijn aan Zee, Apenstaatje, Gansnorlotte met t -t -t Wijn aan Zee, Apenstaatje, Gansnorlotte, Workshop: Kunst en Wijn op 24 mei om half 8. Gaan we naar 26 mei? Dan is het Ibiza Markt on Tour. En dat begint op 26 mei om 2 uur. En dat duurt tot 8 uur. De Ibiza-Markt on Tour is geïnspireerd op de hippie-markten... of van het eiland Ibiza. Door het organiseren van deze Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt Hip and Happy Events het Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan zee. Op de Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod... van producten van gerelateerd, die gerelateerd zijn aan Ibiza... zoals lifestyle, fashion, jewelry, beauty... maar ook voor een lekker hapje en een drankje... en heerlijke Ibiza-sounds. Dat allemaal op 26 mei van 2 tot 8 uur... Oh, dat speelt zich allemaal af op het badhuisplein deze 26 mei. Ook op 26 mei, van half vier uur tot vijf uur... is het met Botje Bij op zoek naar de Giraffolo. Ja, ja. Botje Bij is een schattig robotje... maar hij moet eerst geprogrammeerd worden om zijn weg te vinden in het bos. Botje Bij gaat op zoek naar Gruvalo. En de Gruvalo vraagt zich dan af, wat is dat voor beest? Dat weet alleen muis. Kom je dan bij Botje helpen om te zoeken... Zoals gezegd, botje Bij is vrijdag 26 mei van half 4 tot 7 uur... in de bibliotheek Zandvoort aan de Louis-Davidskaree nummertje 1. De toegang is gratis en meld je ze dan snel aan... via debibliotheekzuidkennemeland.nl. Want er is maar een beperkt aantal plaatsen... op deze 26 mei van half 4 tot 5. Dan, is het ene race-evenement is nog volop aan de gang... maar er wordt op 27 en 28 mei alweer het volgende raceweekend. En dan hebben we het over de Benelux Open Races. Verschillende autosportrace-series uit de Benelux-zone... maken hun opwachting bij de Benelux Open Races... met een hoofdrol voor de European VW Fun Cup. Deze serie maakt zich op om voor de Zandvoortse meeting wederom de Belgische grens over te steken. 27 en 28 mei, locatie uiteraard, circuit Zandvoort... burgemeester van Alvenstraat 108. Kijk voor uh, dit evenement en voor alle andere evenementen... op het circuitpark Zandvoort uiteraard even op de website... www.circuitzandvoort.nl uh, www www 27 en 28 mei, het volgende raceweekend... op het circuit Zandvoort, de Benelux Open Races... Tot zover. dankjewel dat waren ze de evenementen baby baby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 Zijn van Claudia Estevan in de Miami Saal en Gonga. Ja, we hebben de uitslag voor je van de MotoGP... want ook die heb jij vanmiddag gevolgd, Albert-Jan. Ja, en het venijn zat hem deze keer wederom in de staart van de race. Maverick Vinales heeft de grote prijs van Frankrijk... in de MotoGP-klasse op zijn naam gebracht. De Spanjaard, rijdend voor Yamaha... leek achter zijn ploeggenoot Valentino Rossi tweede te worden. Maar de Italiaan verremde zich in de slotfase... en werd gepasseerd door de 22-jarige Vinales... Die zijn derde zegen van het jaar boekte. Rossi probeerde de koppositie vlak voor het einde nog te heroveren... maar ging onderuit en reed de wedstrijd dus niet uit. Hij verspeelde daardoor de koppositie in de WK-stand uh, WK aan Vinales. Regerend wereldkampioen Marc Marquez kwakte eveneens tegen het asfalt... en al voor de tweede keer dit seizoen haalde de Spanjaard... rijdend voor Honda de finish niet. Het was dus een, het venijn zat hem zoals gezegd in de staart. Dus uh, uh, Rossi onderuit en uh, Vinales de winnaar. Ja, er gebeurt eigenlijk altijd wel wat hè, tijdens zo'n reis. Ja, nou ja ongelooflijk. Tot zover uur 2 alweer van Zandvoort op zondag. Zometeen na het nieuws en weer van 4 uur. Dan zijn albert -Jan en ik zelf er nog 1 uur lang. Onder meer het gedicht van de dag. Helemaal in het teken van Max, Max, Max, Max. En verder een uh, nieuw dier van de week en andere onderwerpen. Graag tot zo na het nieuws en weer van 4 uur.